Ik heb het gisteren toch maar weer even bijgelegd met mijn dochter. Ja, dat ik dan straks niet tien jaar lang dood in mijn huis leg... zoals die vrouw in Rotterdam. En mijn hond, ja, wat moet ik daar dan mee doen? He, dat die me niet opvreed, mocht ik uiteindelijk toch lang dood blijven leggen. Hoewel, ik word dat toch liever door mijn hond opgevreten... dan door de wormen he, op het kerkhof. Want met die beesten heb ik niks. Ja, wat een berichten, Die vrouw, die afgekloven man... En ook nog die vrouw die een jaar naast de dode man bleef leggen. En ook achter elkaar die berichten, alsof er iets in de lucht hing. Gek hè, je gaat er wel over nadenken. Misschien toch maar eens even aanbellen bij die rare oude buurman... die altijd zo smerig naar mij staat te loeren. Het kan dan wel een viezerik wezen... maar je gaat hem straks niet jaren laten leggen in zijn uppie dood. Hè? Nou ja, toch nog een gezellige nacht. Hè? Doei doei! Kaka. Nou, welkom, welkom, lieve luisteraars. Eh, kijk op uh, www.groentevouw.com voor meer opwekkends. Ik heb me net uh, ges. Kijk dan, ik zit hier te bloeden. Want ik zat in mijn tas naar mijn waaier te zoeken vanwege mijn opvlieger. <lacht> en ik, ik, dat is uh, de, de flessenopener, Kurkentrekker. Nonnetje. Goed. Mijn gast vannacht, welkom, Jan Piet en Tex. Ja, leuk dat ik er ben weer. Ja, voor de derde keer, potjandosie. Nou, dat klopt ook wel, want uh, jij zit hier vanwege het laatste deel van uh, een drieluik eigenlijk. He, na zijn album American Tune, waarmee hij langs de theater stoerde... en uh, waarin hij verslag deed van zijn... Zwerf toch door Amerika op, ja, op zoek naar zichzelf. Volgde Speak Diary, wederom een CD en een theaterprogramma. Waarin hij met behulp van zijn eigen dagboeken pas op de plaats maakte. Hè, om terug te kijken en stil te staan uh, bij wat was. En, uh, en nu dan Storyteller, dat is weer een CD en een theaterprogramma. Maar ook een boek, getiteld Morgen wordt het beter. Nou, waarin je toch uh, ja, nog iets dieper, dieper ingaat. Uh, ja, op waar bij jou de liedjes vandaan komen. Hè? Dus eigenlijk een verkapte autobiografie. Je noemt het zelf autofictie. Ja, ja hoe weet je dat? Ja. ja, zo noem ik het wel. Uh, binnen, de, binnen de familie. Ik heb met mijn neef, uh, Cheryl Dintex... Ja. een theatershow gedaan in Den Haag. En toen hebben we het over autofictie gehad. Ja, ik noem het autofictie, ja. Wat grappig trouwens, dat is jouw neef. Ja. ja ik vind hem het allerbeste thrillerschrijver van Nederland. Ja. Ja. ja. Maar hebben jullie samen een programma gedaan? Ja, dat, uh, ik heb af en toe een gast bij, uh, bij, oh, ja. bij de shows. En in, uh, in, in Den Haag, hij woont in Den Haag... Uh, um, ze hebben we samen ja, eigenlijk over, over schrijven gepraat. Want ik heb eigenlijk mijn eigen leven waar ik het altijd over heb... maar verzin er af en toe wel eens wat bij. Als ik bijvoorbeeld één uh, vriendin net niet leuk genoeg vind... voor een spannend verhaal... Dan, dan geef ik er nog wat kenmerkjes van een andere vriendin. En uh, zo, zo zit ik dat eigenlijk een beetje fictie te maken, die werkelijkheid. Ja. En, uh, en hij zit uh, vaak fictie te maken. echt Hij bedenkt een verhaal... maar zit daar stukjes van zichzelf in te stoppen. Oh ja? Ja. Dus ik zei van, ik heb wel een paar boeken van hem gelezen. En ja. zei ik van, en wat is er nou eigenlijk? Dat is toch precies je opa? En daar moest hij dan eerst al heel erg over nadenken. En na twee weken kwam hij dan terug met een e-mail die van... ja, daar zit eigenlijk wel wat in. Dus we hebben de eh, tweede helft van die show... hebben we allebei zitten vertellen over, onze, over het schrijven... maar ook over onze familie. En eh, elkaar ook af en toe zitten pesten. Hij is ook heel geestig. Dus we hadden echt een, een show... En hij heeft zelfs een stukje gezongen, uh, ge gezingen, gezegd uh, zingt. Ja, ja, ja, ja. Heel mooi, heel ritmisch, heel goed. Want hij vindt dat hij heel erg vals zingt. Maar dat was ontzettend, uh, dat was ontzettend catchy. En uh, we hadden ontzettend veel fun. Dus het was ook een groot succes. Dus we gaan het nog een keer doen ja. in de Rode Bioscoop in, uh, in Amsterdam. Op 23 februari uh, zondagmiddag. Ik schrijf het nu in ja. mijn agenda. Maar we uh, kunnen ja, niet veel doen. Mensen die, in? Nee, precies. 23 februari. Ja, dus oh, februari. Is, uh, en dan gaan we hem uh, nog een keer doen voor de Amsterdammers. Oh, leuk. Ja, nou ik kom zeker kijken. Daar uh, uh, uh, uh, nou ben ik helemaal, ben ik helemaal van, van, van, van slag af. Oh ja. Uh, uh, die, die verhalen die jij in het boek vertelt, dat is eigenlijk dus wel een. Uh, uh, uh, Verdieping, oh nee, nee, nou weet ik weer wat ik wil ja. zeggen. Er zit nog een cd bij, die heb ik niet gekregen. En die heet Storyteller. Ja, nou dat, in het boek zit een cd, maar dat is eigenlijk, gaat over de liedjes waar de verhalen over gaan. Maar ik heb los daarvan uh, een live cd uitgebracht... Uh, Opgenomen in perron, ja. het perron. Le het leukste kleine theatertje van Nederland. Ja, van precies. Ja, en daar, uh, want de, eigenlijk stond het in, in eerste instantie helemaal los van het boek. Maar mensen vonden dat ik wel altijd heel erg veel... de, de nummers van de laatste cd's altijd speelde bij optredens. Dus uh, zeg maar oude, oude fans die kwamen een beetje in opstand... en gingen zelf een soort uh, lijstje maken met mooie nummers... die ze nooit meer gehoord hadden bij live optredens. Toen heb ik beloofd dat ik de 20 meest gestemde nummers... Uh, keer zou uitvoeren in het perron. Dat zijn uiteindelijk twee avonden geworden. En daar is een live cd van gemaakt. Oh, okay. En die heet Storyteller. Want bij elk, verhaal, uh, bij elk liedje vertel ik een verhaal... hoe dat liedje tot stand is gekomen. Doe, doe er eens ja. heen. Waar ga, je, waar ga je mee beginnen? Vertel. Uh, nou, ik doe bijvoorbeeld uh, ja, nu, een liedje. Ja. Ja. Ja. Ik vertel dan hier eerst nog uh, uh, uh, het verhaal. De, want uh, dit liedje is eigenlijk... Uh, een liedje wat ik... Uh, we hadden een bassist... En die was uh, heel erg verlegen. We hebben het nu echt over zeg maar 30 jaar geleden. De jaren 80. Ja. En, uh, en uh, nou zijn de meeste bassisten wel verlegen. Want uh, ja, ik weet niet wat dat is met uh, bassisten. Als je de hond naast elkaar zet, zijn er 99 een beetje bescheiden en verlegen. Ja, ja, ja. En ja, in ieder geval uh, hij dus ook. Maar hij had nog een handicap qua verlegenheid. Hij kwam uit uh, Oost-Groningen, Veendam. En uh, ja, die... Uh, uh, die Veendammers, die, die, die Groningers... die hebben meestal iets over, over mensen uit het Westen... en dan vooral Amsterdammers. Van ja. Een beetje praatjesmakers... Beetje een hoop, uh, ja, een beetje arrogant. Is ook een beetje zo, toch? Is ook een beetje zo. Want kan ik, ik zeggen, ik kom uit Den Haag, jij precies. komt uit Bergen. En ik kom uit Bergen, en ik, ik, ik, ik moest echt, uh, toen ik in Amsterdam kwam wonen, werd ik eigenlijk gedwongen om ook arroganter te gaan worden, want anders zou ik er nooit bij horen. Ja, ja, dus ja, ja. het had mij net heel veel moeite gekost om een beetje arroganter te worden, kreeg je zo'n bassist uit Veendam. Ja. Ja. En die, had dan, die speelde De Sterren van de Hemel, maar die had wel zoiets van: nou, nou, nou, bijvoorbeeld, we hadden net Italiaanse eten ontdekt, was nog in de tijd dat je alleen de Chinees ging. Ja. En wij zouden van, hé, hey, Italiaans, gaan we even om Italiaans. En dat vond hij dan al meteen, nou, oh, ik vind dat maar lisplafjes. Ik vind een hoop lucht, net als die praatjes van jullie. En hij speelde de sterren van de hemel, maar hij, hij trok zich toch de hele tijd terug. Dus in het sociale gebeuren werd het steeds lastiger. En op een gegeven moment begon hij uh, ja, drugs te gebruiken. En, uh, en heel erg veel, ook zware uh, alcohol. Wodka's en uh, ja, zich steeds meer terug te trekken in het fletje wat hij gehuurd had. Want we speelden soms wel twee keer per dag in het weekend. Dus hij kon niet vanuit Groningen naar het optreden gaan. Dat nee. kan tegenwoordig wel weer, maar dat kon nee. echt niet. Dus hij moest bij ons wonen. En op een gegeven moment uh, ja, werd zijn herbert zo erg. Dat hij, ik kwam er zelf achter dat als hij zo door zou gaan... dat hij uh, naar de kloten zou gaan. Toen heeft hij op een dag uh, gezegd van... jongens, uh, ik heb er goed over nagedacht, maar ik kap er mee. Want als het zo doorgaat, dan ga ik naar de galamietje. Nou, en uh, ja, je wist als een Groninger eenmaal dan, die zegt toch al niet zoveel. En als hij dan op een gegeven moment uh, zoiets zegt, dat dan hoef je niet eens te discussiëren. Nee. Dus hij is teruggegaan naar Groningen en uh, hij is daar uh, uh, ja, gewoon, hij heeft, hij heeft eigenlijk ook nooit meer professioneel uh, muziek gemaakt. Hij is uh, in een heel andere beroep terechtgekomen. En uh, een van de eerste dagen dat hij dan weer in Veendam liep, om een beetje zo de oude plekjes uh, te, te onderzoeken van wat er van dorp geworden was. Want uh, hij was anderhalf jaar weg geweest. Toen, uh, toen kwam hij opeens uh, op de fiets een meisje tegen... waar hij vroeger uh, verliefd op was geweest. Inmiddels een mooie, knappe, uh, jonge vrouw. Maar in de lagere school was hij daar helemaal gek op geweest. En, uh, maar omdat het natuurlijk een verlegen gast was... Nooit iets tegen dat je zegt? Nee, gezegd. nooit iets gezegd. Altijd alleen, hi, s ochtends... Als hij er zag op het schoolplein en by in de afternoon. En dat was het wel zo'n beetje. Ja. Of zoals die Groningers dan zeggen, mooi hè. Die zeggen dan 's ochtends mooi. En dan 's middags zeggen ze ook weer mooi. Echt waar? Ja, en er schijnt een verschil te zijn tussen de ochtend mooi en de middag mooi. Oh. Maar dat, dat lukt mij nog steeds niet om dat goed uit te duiden. Dus misschien kunnen ja. de luisteraars bellen. Maar ja. in ieder geval, hij zag haar. Ze kwam op de fiets aanrijden. En hij liep uh, uh, over het trottoir de andere kant op. En uh, ze kwamen elkaar tegen. En zij weer, mooi. En hij ook, mooi. Maar zij was slim. Ze dacht, ik laat hem niet zo gauw uh, meer eventjes ontsnappen. En dus ze stapte van de fiets en ze zei: Hé, hey, wat doe jij nou hier? Ik dacht dat je in Amsterdam uh, vuur maakte. Nou, en hij ging het uitleggen. Toen zei ze: Weet je wat, dit wordt een lang verhaal. Zeker voor jou doen. Waarom kom je niet uh, volgende week uh, gezellig bij mij eten? Dan nee. maak ik uh, lekker stampotje. Geen liflafjes. <lacht> En dan gaan we, gaan we gezellig uh, eventjes alles doornemen. Dus zo gebeurde het. En op een dinsdagavond uh, zijn ze gaan uh, eten. Ze had lekker eten gemaakt. Uh, gezellige kaarsjes aangestoken. Radio Luxemburg. Station of the Stars. Zou je nu uh, Classic Rock Station noemen. Ja. Met hits en af en toe een, een rarity. Een gek nummertje. Een, een op de tien nummers was dan een gek nummertje. Ja. En, uh, iets wat je niet verwachtte en minder bekend. En die avond was het uh, een nummer van Muddy Waters, Man is Boy. Oh ja, fantastisch, ja. En dat weet ik omdat zij dat mij later verteld heeft, Want toen ze dat rare nummertje hoorden, toen we ze opeens de moed bij elkaar verzamelen... om hem te zeggen dat ze eigenlijk altijd uh, al haar hele leven een beetje verliefd op hem was geweest. Ja. Nou, ik kreeg natuurlijk uh, kop en een boei, want uh, ja, dat had hij natuurlijk ook wel altijd gehad. Datzelfde gevoel. En uh, om een lang verhaal kort te maken, uh, ja, ze zijn uh, een half jaar later zijn ze al uh, verloofd uh, gegaan en, uh, en precies uh, een jaar later zijn ze getrouwd in Groningen in de mei. Big party in Veendam. En zijn en, ze nog steeds bij elkaar? Ze zijn nog steeds met bij elkaar. <laughs> en uh, en uh, wij, wij zijn allemaal naar de bruiloft geweest met de band. Ja. En ik heb toen als bruiloftscadeau een liedje voor ze geschreven. En dat heet uh, Muddy Waters on the radio. Ja. ja, heerlijk. Eén van mijn favorieten. Dus, maar ik, had, ik, ik wist dit verhaal niet. Vind ik vind het zo leuk. Goed, Jan-Piet en Tex. JP, sorry. Ja. Ja. Ja. Jan-Piet is ook mooi. Jan-Piet is ook mooi. Jean-Pierre. <totstuk> They heard muddy waters on the radio That strange romantic night They were talking about their old school The full moon wheel inside There had only been a quick hello Between them all these years But on that night she came to stay To scare away his feet She said, please don't worry, it's all right I'm finally myself tonight What would you do If I fell in love with you? If I fell in love, yeah If I fell in love, love, love, love If I fell in love, muddy water sand Mm -hmm. Mm -hmm. Well Romeo and Juliet Were lovers at first sight It takes a different kind of energy eternal life But it ain't meant for these modern times If you take a look around You will see that most of us find heaven on the ground She said Please don't worry It's alright I'm finally myself tonight What would you do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 andere microfoons zitten. Yes. Goh, heerlijk. Ik vind het zo'n lekker nummer. Met een hele band erbij is het ook super. Maar je kan, zo klinkt het ook fantastisch. Goed. Hey Jan-Piet, vertel eens, uh, uh, kon je bij het schrijven van uh, morgen gaat het beter uit jouw dagboeken putten? Want je hebt vanaf 1980 tot 2007 dagboeken bijgehouden. Kon je eruit putten? Ja, je kon er wel uit putten, maar de, uh, de, de, ja, de dingen stonden in de, in de dagboekjes heel... Uh, Emotioneel, Dus uh, dat dacht ik ook van mijn god zeg. Ja, dat is echt niet reëel. Als je, je schrijft al in zo'n dagboek als je heel erg gefokt bent of heel uh, geëmotioneerd. in wat daar dan in staat. Het, uh, terwijl ik wilde juist een, met een afstand van een wolkje naar mezelf kijken. Ja. En, uh, dus je, je ziet wel de feiten. Ik, ik ben dingen tegengekomen. Op een gegeven moment las ik bijvoorbeeld dat uh, mijn ouders uh, uh, nooit in uh, gemeenschap van goederen zijn getrouwd. En, oh. Dat heeft mijn vader me vlak voor zijn dood verteld, bijvoorbeeld. Maar dat, ja, dat, dat, dat ben ik dus helemaal vergeten, misschien door de shock. Want het verklaarde opeens heel erg veel over het huwelijk van mijn ouders. Want mijn moeder was wel een hele trotse vrouw. En die, die, die heeft dat waarschijnlijk de hele leven als een vernedering gezien. Dus uh, dat soort dingen haalde ik uit die dagboekjes. Ja, ja. En dan, maar dan ging ik er natuurlijk wel een verhaal van maken van, oh, dit verklaart een hoop en hoe zit dat dan precies? Dus ik heb het eigenlijk meer als, als een feiten, bak met feiten gebruikt... dan dat ik echt uh, dat allemaal kon gebruiken zoals het geschreven was. Je, je boek begint met de zin uh, uit een van je liedjes. My life might hold a story, but I'm too shy to turn the page. Ja, ja. Nou, dat, dat, uh, dat, dat heb ik altijd uh, ja, het mooiste begin gevonden als citaat om, uh, om ermee te beginnen. Want ik was gewoon een hele schuwe... Het gaat ook heel veel over de adolescentie. De tijd dat ik, uh, zeg maar, tussen mijn vijftiende en, en mijn ja. twintigste... En je de en kinderjaren, je ja, prepuberjaar, ja, je pubertijd. Ja, precies. Ik deed wel een beetje stoor, maar ik was echt een hele schuwe... Ook zelf zeg maar verlegen persoon die, die zich een beetje stoer maakte van de buitenkant. Maar in feite uh, was dat totaal niet zoals ik mezelf voelde. Het was eigenlijk een pose, gewoon die, die stoerheid. Dus uh, daar reken ik ook wel mee af. En, uh, maar in de liedjes die ik maakte... want dit is een liedje wat ik echt maakte toen ik uh, 19 was. Uh, in mijn Neil Young tijd, The zeg maar. Ja. song in your ja, mind. Ja, ja, ja, ja, ja. En dat was in de tijd... toen was Neil Young mijn grote held... En dan gaat dit boek ook af en toe over de tijd dat Nieuw Jong mijn Grote Held was. Het heeft misschien maar vijf jaar geduurd, maar ja. dan, dan was echt zo helemaal de weltsmes, de zelfkant... En uh, ja, dat je eigenlijk dat kort bij een gevoel had... van ja, ja. we kunnen beter van een brug gaan springen... Ja, ja. want uh, dan houden we het tenminste nog goed, weet je. Dan houden we het tenminste nog droog. Ja. Hey, ik, ik moet even ingrijpen, ja. want ik, uh, ja. ik las jouw boek... tegelijkertijd ja. met het boek... wat voormalig popjournalist Constant Meijer dus net geschreven heeft... over zijn bewondering voor en zijn vriendschap met Nieuw-Jong. Ook heel autobiografisch. Ja. Dus uh, hij is ook van jouw generatie. Hij is een paar jaar ouder, geloof ik. Nou, Soms ging het een beetje door elkaar lopen. Dacht Ik oh wacht even, bij wie heb ik dit nou gelezen? Ja. Je komt er... Houds Voor in het boek, hè? Oh ja, oké. Okay. Constant mij die vertelt uh, van de enige keer in zijn leven dat hij uh, uh, harddrugs heeft gebruikt. Ja. En toen was hij in de kring. En net op die avond had hij een afspraak met jou. Dat je ze niet opkomen dagen. Okay. Hm. Grappig ja. toch? Ja, ja heel nou ja, grappig. Ja. Maar herke J jij herkent ook, jij herkende toen ook veel in Nieuw Jong, nu niet meer, of wel? Uh, nou, ik, ik herken vooral die, dat het uh, zo op die generatie aan. A, a, hij was aanslag. toen ook een outsider. Ja, ja. En uh, dat, dat hele. dat, dat teruggetrokken. dat heb ik eigenlijk nog steeds wel. En hij, hij, hij is ook natuurlijk gewoon heel beminnelijk. Uh, als, als hij eenmaal gaat lachen of uh, iets vertelt. Maar hij heeft uh, wel die basis. Die basis uh, dat basis wantrouwen, wat hij ook heeft. En dat. Uh, dat een beetje in zichzelf teruggetrokkenen, dat, dat heeft hij wel. In, uh, dat herken ik nog steeds wel. Maar dat hij mijn held was, ja, dat, dat, dat is niet meer zo. Maar ik vind nog steeds wel. Ik mijn verbinding met hem gaat toch echt om die tijd. En ja, maar het is wel iemand die dus tot tot op nu... zijn eigen padbaan, zijn eigen keuzes super, doet... Ja, en helemaal super. niet nee, uh, precies. bezig is nee. van... overkoop dat en doe ik het zo. Nee, nee. Nee. Nee. Dus in die zin lijken jullie ja, wel heel Ja, op zeker. ]ijn. Precies. En, uh, en ook een ongelooflijk goede muzikant. Want als je ziet uh, Live in Messie Hall... dan uh, zingt hij dus gewoon die liedjes eigenlijk... die later op... Uh, op uh, ik weet niet hoe die, hoe die cd heette... maar in ieder geval van... Uh, Zo'n hele beroemde cd. Dan zingt hij dan allemaal live. En later komen ze op die cd Harvest. Ja. Ja. En uh, ja, dat is zo verschrikkelijk goed. En het is zo rustig. En zo wel balanced. En ook ja, met de juiste pauzes. En de juiste ja. timing. Ja. Dus het is echt een groot artiest. Ja, Maar weet je wat ik ook geleerd heb? En dat heb ik pas nu ik ouder ben. En dan luister ik naar Neil Young. En dat geldt ook voor Bob Dylan. Dat ik nu pas begrijp dat het niet gaat om zuiver zingen. Of perfect zingen. Maar... Dat wat je vertelt ja. met, je, met je stem terwijl je zingt... Ja. Ja. En dat al die randjes en al dat gruis ja. dat, dat, dat, ja. dat is de kern En dat is ook ja. uh, even heel snel tussendoor, want ik, ik heb helemaal geen zin om te schelden op dingen en zeker niet op de moderne tijd, maar dat is het vervelende van wedstrijden als The Voice en zo. Dat, daar mensen, dat mensen denken dat het om een mooie stem gaat. Maar dat is nou juist wat, wat, wat de zaak verpest. Het, het gaat om character. En, uh, ja. Er zijn tegenwoordig ongelooflijk veel mensen met een mooie stem, maar er gebeurt verder niks nee, mee. Dat vond ik dus ook bij uh, Houston, die kon enorm hoog zingen, maar ik, maar ik denk, ja, waar gaat dit over? Deze vrouw... Uh, nou, uh, ze heeft een paar keer een liedje gezongen... dat ik er ja? wel kippenvel van kreeg. Omdat ja. ze dan net... Kijk, ze is ook van dezelfde familie als... Uh, uh, als uh, uh, Dionne Warwick. Dus ze heeft ja. wel een hele goede... Af en toe uh, slaagde ze er wel in om echte performance te geven. Dat ze echt uh, ja. personal was. Dus uh, tegenwoordig kom je dat bijna niet eens meer tegen. Maar het werd af, af en toe ook kapot geproduceerd. Ook zij, dat is ja. zeker waar. Ja, precies. Nee, goed. Maar dat is uh, dat daarover dan. Uh, heb jij ooit trouwens een eigen nummer moeten playbacken? Uh, nou, ik, ik zelf niet. Maar wij als bandjes wel. Dus uh, wij als bandjes moesten dat af en toe. Jazeker. Ja, ja, ja. Tuurlijk, maar ja, dat moest ook soms, want dan zei ze ja, dat uh, ja, en ook zelfs bij Afro Stop op heb ik uh, moeten playbacken uh, met, uh, met onze beentjes, ja, want uh, dat, dat kon niet anders, je kon daar niet live gaan spelen. De, en, ik vroeg me af, zou Neil Jong ooit geplaybackt hebben? Nou ik denk, ik denk, ik het, uh, ik denk het ook wel uh, een paar keer, want ik, je, daar ons kwam je vroeger uh, niet, oh, aan. Kwam niet aan. Nee, nee, maar ik denk er wel met, met ongelooflijk veel tegenzin. Ja. Ja. Hey, terug naar je boek. Um, uh, je zei al nou, veel over je jeugd, hè? Uh, vanaf de, eigenlijk de vroegste jeugd. Veel ook over uh, je moeder uh, en je, je vaak afwezig uh, kunstschilderende vader. Maar ook je grootouders, vooral van moederskant. Ja. Uh, je eerste liefdes, uh, de liefdes die mislukten. Uh, kortom, de bron uh, die jij zelf bent en van waaruit die liedjes dus zijn ontstaan. Hè? Ja. Om jezelf beter te leren kennen? Ja... Ik denk wel dat het voor mij uh, uh, altijd mijn bedoeling is geweest. Omdat ik al zelf vroeg die hele persoonlijke liedjes... Ik werd al vrij vroeg uh, vrij persoonlijk. En uh, dat, dat ik denk dat ik door mezelf te leren kennen... dat ik daar uh, nou, in de eerste plaats mezelf een dienst mee bewijs. Want ik was natuurlijk zo gek als een duur. En ook een neurotische jongeling. Ik had een enorme slaapstoornis. Ik ben ook op een gegeven moment de hele tijd echt zwaar depressief geweest. Dus ja. ik was natuurlijk geen echt gezond gevalletje. Nee. Dus ik heb in de eerste <laughs> plaats mezelf een <in laughs> dienst meegedaan. Ja. En nu ja. heb ik opeens de illusie dat ik misschien een ander er af en toe... ook nog eens een heel klein beetje mee kan helpen met mijn bevindingen. Ja, precies. Maar het was gewoon een manier om in leven te blijven ja. voor mij, die liedjes schrijven. Begrijp ik. Ja. Ik weet niet of het uh, fictie of werkelijkheid is... maar uh, je vond in de nalatenschap van je ouders een tegeltje... Ja. met een bijzondere tekst... Vond ik tenminste, voor wie werkelijk zijn verleden begrijpt, staat de toekomst net zo vast als zijn verleden. Ja. En daar moet je niet aan denken. Ja. Ja, precies. Nee. En dat is een Chinese wijsheid die stond op een tegeltje. Ze, uh, mijn moeder was dol op tegeltjes. Ze had ook van Makkams aardewerk vaak. En dan ging ze naar Makkum en dan had ze weer een mooi tegeltje. Met weer een tegeltje, zei ze. Ja, ja. En die hing dan een tijdje aan de muur. En dan op een gegeven moment had ze er ook wel weer... Uh, ik ben er spuug zat van, van die <lacht> wijsheid, zei ze. Ik heb nou weer een andere. <lacht> Soms het tegengestelde van wat ze eerst had beweerd. Maar, uh, dus, die had, en dus al die tegeltjes waren daar. En deze had ik eigenlijk nooit uh, gezien. Nee. Voor wie zijn... We, uh, wie werkelijk zijn verleden begrijpt. Nou, en dat doe jij niet. Nee, nee. En dat moet ook zo blijven. Dus ja. dat vanuit, hè, vanuit ja, precies. Het, het, het tegenovergestelde ja, precies. redeneren. Want ik, omdat ik ja. eigenlijk niet begrijp... waarom ik uh, geboren ben met die ouders... die het zo moeilijk met elkaar hadden. En dan had ik zoiets van... nou, ik weet wel hoe het afgelopen is... want ik weet nu wie ik ongeveer geworden ben. Ik weet ook ongeveer hoe het met mijn ouders uh, is afgelopen. Dus misschien kan ik dan... De, de, de komen hoe het ooit zo begonnen is, wat er nou precies voor aan processen voor aan processen aan ja. de grond zou hebben gelegen, ja. dus het was in, in die zin een speurtocht. Ja. Nou. Ik, moet, ik moet opeens denken dat dat deze tegelwijsheid eigenlijk ook wel lijkt op hè, wat ik bij mij aan de muur hangt van Rutger Kopland: uh, Wie wat vindt heeft slecht gezocht. Ja, He? ja, het, ja, het is, het is een zo? soortgelijk statement. Ja, ja absoluut. Okay. Hé, hey, deze vlucht achteruit, ja. dat heeft rust opgeleverd, ook in je kop? Ja, ik vind wel, dat, dat zeg ik ook in het theater als ik nu optreed. Van, ik bedank het publiek ook dat ik mijn dingen met hun mag delen. Want het publiek is ook een soort van ja, geïnteresseerde vriend. Het is niet helemaal een vriendschap zoals je met je beste vriend hebt. Maar het is toch heel fijn en met veel vertrouwen zit ze te luisteren naar dingen. Ik dank ze dan ook. En dan zeg ik ook, ja, het is behoorlijk helend... om, dat, uh, om een aantal van die dingen waarin je zelf ook niet spaart... om die nee. gewoon zo te delen. Dus ja. in die zin is het echt wel fijn om te doen. Ja. Deel nog eens iets. Ik zal nog eens wat delen. Nou, wat, wat mij wel uh, uh, ja, uh, leuk vindt... Uh, wat ik leuk vind van, uh, van dat ik er ook achter kwam... Ik, omdat ik zo ongelooflijk veel verhuisd ben. Hè, dat is eigenlijk een beetje de bottomline uh, van... Uh, van, van uh, waar mijn afstandelijkheid en ook een beetje mijn uh, gebrek aan uh, je ergens thuis voelen. Want wij, wij verhuisden uh, Jouw moeder, tussen ja. mijn 0e en mijn 8e jaar ben ik 13 keer verhuisd. Jeetje, ja. niet te geloven. Ja, want mijn, uh, mijn vader was eerst een soort geslaagde zakenman. En die uh, vond na, toen ik op 4 jaar was dat hij eigenlijk daar toch niet happy in zou kunnen worden. En uh, besloot toen dat hij kunstschilder wilde worden. En had daar ongeveer twee jaar voor uitgetrokken. Even naar de uh, Rijksnormaalschool. Of ik weet niet hoe dat zo heet. Of een soort academie dan. En dan zou hij wel onmiddellijk uh, een soort Picasso-achtige status uh, hebben opgebouwd. Waardoor we gewoon met onszelf luxe leventje door konden gaan. Dat is fantastisch uitgedacht. Alleen... <lacht> Dat bleek ongelooflijk tegen te vallen. Ja, dat kan nee, en mijn ja. moeder die was in haar naïviteit daarin meegegaan. Oh, wat leuk ja. En heb je die centjes voor die twee jaar mooi bij elkaar gespaard? Nou, dan hebben we dat mooi overbrugd. Dus dat was het hele plan. Ja, ja maar ja, dat ging dus helemaal niet nee, dat zo. Ik niet, lijkt me en, stil. Nee, dus het was gewoon. Uh, we, we, we beleefden een enorme armoedeval. En dat ging natuurlijk ook gepaard met, uh, ja, met, met huwelijkscrisis. En dus de, de ene keer was het om geld de reden. Dat hadden we wel een zomerhuis aan zee, maar dan in de winter. hardje winter, dat het 10 graden onder nul was. En dat je het ook niet warm kon stoken. Dan zag je gewoon die wolkjes in de friskou aan de ontbijttafel... zo uit al die monden komen, weet je wel. Want het was zelfs in huis nog onder nul. En uh, ja, in de zomer moest je dan natuurlijk weer weg. dan kon je niet betalen. Dus nee. dan ging we weer naar een of ander schuurtje ergens... Uh, in, in het uh, weiland bij Bergen of bij Schorel in de buurt. Dus we hebben steeds op, op korte afstand wel uh, verhuisd. Maar Wat toch heftig. wel vaak uh, ander ja. kleuterschooltje weer, ander schooltje. En daardoor heb ik niet, niet echt een uh, duidelijke identiteit... Uh, uh, Meegekregen. Dus het was. Uh, ja, ik, ze zeggen wel eens dat ik roots muziek maak. Dit ja. heet roots muziek. Ja. Maar dat is dan niet omdat ik roots heb. Nee. Dat is dan omdat ik er naar op zoek ben. Uh, ja. dat, uh, en, en daarom had ik uh, al snel de behoefte om uh, een. Uh, om een uh, vastigheid in mijn leven te creëren en door al dat verhuizen. Op een gegeven moment had ik er iets op gevonden. Het was namelijk een Amerikaanse autootje. Het beeld van een Amerikaanse auto. Ja. Dat was mijn eerste obsessie. Dat vond ik zo ongelooflijk fijn. En dat is best wel slim, want waar je ook heen verhuist... er is altijd wel een Amerikaanse auto in de buurt. En op een gegeven moment werd er natuurlijk een dinky zoals ja, ja, ja, ja, een speelgoed, ja, ja, ja. wat in mijn zak zat. Ja, precies. Dus uh, altijd een Buick uh, 1954 Coupé... Ja. Een prachtig klein autootje wat dan veilig in uh, mijn zak uh, zat. En dat, dat gaf mij identiteit. En uh, zo is eigenlijk mijn uh, haat liefde met uh, Amerika geboren. Want ik had eigenlijk al heimwee naar Amerika voordat ik uh, de een keer geweest was. En uh, ja, later is er natuurlijk de Amerikaanse muziek bij uh, gekomen. En uh, ja, Amerika is natuurlijk ook een land dat heeft eigenlijk geen, geen roots. Ze praten wel altijd over roots, maar... Amerika is gewoon, uh, ja, je voorouders, ja, die komen uit Syrië of de Oekraïne. Maar jij zelf hebt eigenlijk totaal geen roots. Of je nou in Cincinnati woont of uh, ze verhuizen ook net zo makkelijk... dan weer even naar Boston of even naar uh, andere kusten, Los Angeles. Ja. Dus uh, Amerikanen hebben alleen de droom, de toekomst. En dat vond ik dus als jongetje, dacht ik ook, nou, als je dan nergens vandaan komt... Dan, dan heb je niet van... De ja. toekomst, dus uh, zo, is, zo is American Tune. En laten we eerst Amerikaanse autootjes, later Amerikaanse liedjes. Dus daarom is Amerika zo belangrijk voor mij. Nog steeds, of niet? Nou ja, ik heb er een haat liefdeverhouding mee. Maar ja. ik vind gewoon, Amerika is toch wel gewoon een, een soort eikpunt. Daarom denk ik ook dat ik heel uh, uh, ja, trouw eigenlijk toch altijd blijf aan... Uh, toch meer Engels zingen. Af en toe maak ik wel eens een Nederlands uh, liedje. Maar ik ben toch uh, wel Amerikaans georiënteerd. En als ik, ook als ik in Amerika ben. Ik vind het helemaal niet het perfectste land. Integendeel zelfs. Maar daar zit een soort van... Ja, dan voel ik me eigenlijk pas uh, thuis. Omdat die mensen ook allemaal eigenlijk geen duidelijke afkomst hebben. Ah. He? Gewoon een plek waar je thuis hoort. Oké. Okay. Ja. American Tune. American Tune. Die was daar in die studio, daar. Ik zag ik zat iemand daar achter het glas. Uh... Oh, de beveiliger kwam langs. Oh, leuk. Oh, ja, yeah, spannend. Ah, goed. Now take a break. Leave your worries be. The stars are tuned for glory Close your eyes and you'll begin to see What dreams can do for you Welcome to the nameless immigrant To all you numb survivors If yesterday has let you down, my friend Tomorrow must be yours Watch the rising of that silvery moon As music fills the valley open up to this american tune and bring out your fantasy catch the thrill of ancient melodies and beat the drums of beauty go wherever life is calling you a life will start anew watch the rising of that silvery moon as music fills the valley open up to this american tune and bring out your fantasy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 Een boekje was eerder. Ah. Kom je weer zitten ja. hier? Uh, uh, hey, in hoeverre... Uh, helpen bij jouw levenshouding... Die, die, die Franse existentialisten... Je zegt ergens in een interview... die Franse existentiële eenzaamheid... is juist een basis. Een aanzet tot iets nieuws. Een stimulans om er wat van te maken. Ik dat samen. Nou, ik, ik denk gewoon dat de mens met zijn eigen eenzaamheid uh, moet leren leven. Dat betekent, om het gezellig te houden... zeggen ook mensen de hele tijd tegen elkaar van... ja, samen, samen oud worden, samen gelukkig oud worden. Ik denk, ja, dat, wat is dat voor onzin? Dat blijkt achteraf zo te zijn, dat je gelukkig oud bent geworden. Maar alsof het straks pas begint, weet je wel... morgen wordt het beter, want dan gaan we samen gelukkig oud worden. Je moet eigenlijk, als je met je eigen eenzaamheid leeft... dan dan uh, durf je altijd weer de moed te hebben om de keuzes te maken. Want het leven, je wordt alleen geboren. En je gaat ook alleen, tenminste de meestal ga je toch uh, vrij alleenig uh, de pijp uit. En uh, het is ook een heel individueel proces. En als je met je eenzaamheid, als, je, als die je niet te neerdrukt... dan is het ook een, een, een bepaalde kracht. Vaak ben je iets kwijt en groei je daardoor. Ook als bijvoorbeeld er een scheiding is, dan vaak degene die de zaak... Verraden heeft, dat is dan de boosdoener. En de ander is degene die gedupeerd is. Maar vaak voelt de gedupeerde zich na twee of drie jaar ook bevrijd van die boosdoener. Die denkt eindelijk ben ik van die klootzak af of uh, ben ik van die bitch af. En. Uh, dus ja, die eenzaamheid geeft je dan juist de kracht, waardoor je de groei krijgt. En dat zien die Fransen heel goed, want alles is nu tegenwoordig heel erg door Amerikaanse cultuur beïnvloed. En die zijn allemaal van de family en ik kan warm met elkaar. En, ik bedoel, dat is ook en het mooi. recht op geluk, ja, ja. Precies, het recht op geluk. Ja, precies. Goed. Maar wat ik, dat is wel grappig, want je, je, je hebt dus inderdaad die haat-liefdeverhouding met Amerika, maar je bent in, in, in, in dit soort dingen gewoon heel Europees. Ja. Hè? Ja. Jij maakt ook geen Amerikanen, maar Europicana. Euro ja, mensen, ja, ja. En, en met de Amerikanen waar ik mee speel... Die zeggen, die John Corman, dat is een Amerikaanse singer-songwriter... daar heb ik veel mee gespeeld. Die noemt het, uh, heeft het ook Beatnik Americana genoemd. Om, en Beatnik is natuurlijk eigenlijk... dat zijn expressionisten van Amerika. Hè? De Jack Kerouacs en zo, die komen ook uit de Nouvelle Vague-tijd... uit de zwart-wit films. En ja. Dat is eigenlijk dezelfde tijd van de jazzmuziek en de blauw-wit gestreepte shirtjes in... Uh, Saint-Germain, dus die tijd van het existentialisme en de beatniks... Uh, en al die uh, beroemde Amerikaanse existentialistische uh, dichters... zoals uh, Burroughs en, uh, en Bukowski en uh, hoe ze allemaal niet heten. Ja. Maar dat zijn natuurlijk allemaal gewoon... die stellen die vragen. En, uh, in, maar ik ben inderdaad een Euro Europese... Uh, ik, ik zie de westerse cultuur als... een uh, Atlantisch uh, gebeuren tussen, ja. tussen Amerika en uh, ja. steeds een kruisbestuiving tussen Europa en in, uh, in het Amerikaanse continent. En wij, wij spelen daar gewoon een rol in als een van de ja. pijlers van de brug. En uh, denk je daarover na hoe, hoe dat nu verder moet met dat Europa? Uh, weet je, als jij moet gaan stemmen, weet jij dan of je er voor of tegen moet zijn? Ik weet het niet. Nou, ik ben wel. Ik ben, je, je kan er ook niet voor of tegen zijn. Omdat nou ja. uh, onze po politici er natuurlijk op een bepaalde manier uh, een beetje. Uh, niet alleen onze politici, maar de Europese politiek er ook een zootje van heeft gemaakt. Maar je, je kunt eigenlijk. Je moet of vooruit of je moet achteruit. Maar je moet niet zo tussen de liftdeuren blijven steken. Want dan wordt het nooit wat. Nee. En inderdaad, je moet of een net zoals Amerika een federaal Europa maken. want... Uh, uh, want alleen dan kan je, uh, kan je de eenheid krijgen die... Uh, Amerika heeft ook honderd ja, jaar de... moeten vechten om... Oké, okay, maar in eenheid... heel Amerika spreken ze wel één taal. Ik bedoel, de Fransen die kunnen nog niet eens Engels, weet je wel. Ik bedoel... uh, ja, maar goed, een taal is niet zo belangrijk. Dat, dat, dat blijkt ook uit Zwitserland. Uh, uh, in, Zwitserland is echt een land en daar spreken ze drie talen. Dus uh, een, een taal is echt geen probleem. Het is dus in uh, België al een probleem. Kijk, kijk... Ja, nee, maar in België is het ook niet echt een probleem. En die Belgen die, maar daar is, daar is het eerder een politiek probleem dat, dat uh, de ene stuk van het land... België is eigenlijk Europa in het klein. De talen zijn het probleem niet. Het probleem is economisch omdat het zuiden veel verpauperder is en, en uh, ook corrupter dan het noorden. Dat is het probleem van België, niet de talen. En, en dat, maakt ook, dat, dat is ook het Europese probleem natuurlijk. Omdat er geen eenheid is in de economie. En daardoor is dit gewoon uh, nu allemaal aan de gang. Ja. Maar als je zou zeggen van we willen dit oplossen op de Amerikaanse manier. Dan lukt het natuurlijk. En als je zegt we willen het niet oplossen. Dan moet je er zo snel mogelijk uitstappen. Want dan is het gewoon. Maar dan is het waarschijnlijk nu al te laat. Want dan wordt het zo'n enorme puinhoop dat niemand ooit meer genieten, uh, de Geert Wilders en alles kunnen ook niet meer genieten van... dat we de gulden weer terug hebben, want dan, dan <laughs> hebben we geen eens een gulden meer. Verdomme, ja. Dus uh, nee, laten we gewoon dat aan de, aan de kennis overlaten. Maar ik heb zelf het idee dat we tussen de schuifdeuren zitten van de lift. En dat we de hele tijd tegen elkaar zeggen. Wat moeten we nou? Moeten we naar nou vooruit of achteruit? Ja. Maar we doen niks. Nee. Of we naar achteruit gaan of vooruit, dat maakt niet uit. Maar doe iets. Ja, ik vraag dit omdat jij mij uh, uh, de vorige keer dat je hier was vertelde over dat je nog een, met een project bezig bent en dat noemde je Monk. Ja, ja, waarin je meer uh, maatschappij uh, ja. kritische... of ja. in ieder geval op de maatschappij gerichte liedjes uh, zou schrijven. Ja. Ja. Is, dat, is, is dat in beweging? Ja, ja, dat is al. Eigenlijk, de liedjes zijn uh, al uh, bijna klaar. Dat, dat, dat, uh, ze, ze, ik kan ik, ze nog niet helemaal zingen, maar. Ik wil hier wel een lied over ja, ja. bijvoorbeeld. Over ja. die liftdeur. Ja, nee, maar precies. Dat, het gaat allemaal over dit, uh, dit, dit probleem. En ook over die existentiële eenzaamheid. Want ik vind, uh, je moet ook gewoon. Als tegenwoordig mens moet je niet meer denken dat je dingen hebt. Je, je, je bent dingen, dus je gebruikt ook dingen. Dat zie je ook in de moderne tijd. dat uh, het, het hebben van dingen, een auto, of uh, ja. dat is niet meer belangrijk. Je moet dingen zijn en je moet vooral in beweging zijn. Dingen moeten stromen, kennis moet stromen. Je moet in je leven ook meerdere dingen... Uh, kunnen, kunnen doen, meerdere trajecten kunnen volgen. En die monk, die, die hoofdpersoon, was nog steeds een werktitel... maar die monk, die gaat er ook helemaal aan. Die, die, die verliest zijn hele rijkdom, die gaat totaal bankroet... maar die heeft een soort blije... toch een blije soort van uh, rare onverstoorbare mentaliteit... waardoor die tegen al die tegenslag op kan... En, uh, en komt dan steeds nieuwe dingen tegen. Maar hij verliest al zijn bagage ook letterlijk een keer op een station. Maar uh, ook, het is ook een tijd die uh, net iets in de toekomst is getrokken. Dus het, het wordt een heel spannend project. Het is uh, zeker niet een project wat ik in mijn eentje ga doen. Uh, nee. Dat wordt wel echt wel weer uh, met veel mensen. Maar ik ben er uh, keihard aan bezig. En ja, ik voel, ik voel wel uh, dat, het, uh, dat het iets wordt. Ja. Ik ben heel benieuwd naar... Maar we zijn nu nog bezig met ja. stories ja. te tellen. Storyteller. Volgende nummer. Ja, ik ga... Uh, ik ga... Uh, even denken wat ik zal doen. Ik denk gewoon even mooi mooie River of Hope. River of Hope gaan. Ja, dat vind ik mooi. I was born a rambling man engendered in some cosmic van Parked by the river of hope And I'm still that way today Come by all skies of great thrills From the river of hope If people ask me where I'm from I simply turn my music on Sounds from the river of hope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 Rills from the river of hope. All I want is just to have some fun, roadside bagels in the noonday sun. I just keep moving and doing the best I can. All I want is just to be with you when you smile. It's like a dream come true. I don't need more now that I'm on the road again. I was born a rambling man and rendered in some cosmic van, parked by the river of hope. And I'm still that way today, come by under skies of great thrills from the river of hope. If people ask me where I'm from, I simply turn my music on, sounds from the river. Dreams from the river, blues from the river of hope. River of hope. River of hope, yeah, yeah. River of hope. Ik zit gelijk eventjes te kijken wanneer je deze keertje nog verder optreedt. Maar uh, hoe beviel het schrijven? Ga je ermee verder? Nou, de uitgever zelf... Die, uh, die dus zei, in de knipscheer uh, wordt ja, uitgegeven? Die zei, uh, nou, dit wordt niet je uh, enige boek. Want die, uh, die was daar laatst heel... Uh, die vond echt uh, van, uh, nou, het is alleen maar het begin. Dus dat is wel heel leuk om te horen. Het was voor mij natuurlijk een uniek experiment en iets heel nieuws... om. Gewoon uh, op zo'n manier uh, ermee bezig te zijn. Ik vertel al jaren die verhalen. tussen de liedjes door, maar het is heel wat anders als je dat op schrift gaat zetten. En, uh... ja. Maar hij was heel, uh, hij was heel uh, determined. Hij zei, nee, dat, uh, dat is gewoon. Uh, dat, dat ligt je goed in uh, gewoon uh, hierna verder uh, kijken wat we kunnen doen. Ik vloog er doorheen. Okay. Dat, is echt, uh... nou, dat is fijn om te horen. Ja. Ja. Vertel je me nog een verhaal? Ja, ik zal nog een uh, verhaal. Ik vind het mooi om. Uh, ik, in dat boek vertel ik ook. Uh, hoe ik het liedje The Man, the Woman, and the Dog. Uh, oh ja, ja. Dat was mijn allereerste. Dat was ook in mijn nieuw jong tijd. Dat ik, dat ik, dus je was een jaar of 17, 18? Ja, hè? en uh, natuurlijk gewoon nogal uh, ja, romantisch ingesteld. Het was natuurlijk de zestiger jaren. Het was een uh, maagdenhuis, Provo, uh, revoluties. Iedereen was druk bezig om de wereld te veranderen en uh, heel extravagant te doen. Ik zat eigenlijk maar een beetje te pingelen onder een beukenboom <laughs> in het bos. Ik, ik was eigenlijk helemaal van de wereld. Maar ik zat natuurlijk wel in een beentje. En wat wel ook een beetje uh, eigen tijd wilde zijn. En de muziek was toch al veel ballads. We hadden altijd heel veel ballads. Iedereen zei altijd, hebben al veel ballads. Ja, dat vond ik lekker. Dat was een soort romanticus. was liever in de 19e eeuw geboren. Ja. Maar goed, op een gegeven moment dacht ik... ja, ik moet toch ook eens wat doen voor um, iets rebels. En je had natuurlijk een enorme generatiekloof. Als je geen ruzie met je ouders had, dan, dan, dan spoorde je niet gewoon. Nee, dat was He? toen heel ja, normaal. Dat was ja. gewoon dat, dat was een voorwaarde, voorwaarde gewoon. Ja. wilde je meedoen ja. op school? Of uh, in het leven. Dus uh, ik dacht, nou, we gaan die oude mensen maar eens aanpakken. Dus uh, ik uh, was in de gelukkige omstandigheid... dat tegenover ons een paar oude mensen woonden. Een stel, een jaartje of vijftig, denk ik. <lacht> ja. En die mensen vond ik vreselijk duf. En uh, ik zat ook hele dagen naar buiten te kijken wat er gebeurde. Ik, ik was Een soort, soort nihilistische periode. En zag je ze elke dag om kwart voor zes precies... Uh, zag je ze... Uh, met de hond gaan wandelen. We wonen aan een landweg. Dat was bij ons nog net verhard. Het was nog een beetje geasfalteerd. Maar even verderop werd het echt een hobbelige landweg die tussen de weilanden verdween. En dan zag je ze zo in de zeedamp, die er meestal bij ons hing. Vlak bij zee natuurlijk, Bergen, Noord-Holland, Bergen aan zee. Dus dan zag je ze meestal in de zeedamp uh, verdwijnen. En dan, precies om kwart over zes kon je de klok op gelijk zitten, kwamen ze weer terug hadden ze geen woord gesproken. Kon je een vergif op innemen. En uh, ja, nou, ik, ik dacht, dat is pas suf, zeg. Die mensen. En uh, die, ik dacht, die ga ik aanpakken in een song. Dus ik, uh, dan, meestal als ik dan een song ging schrijven... dan kocht ik een pakje sigaretten. En dan ging ik op mijn bed liggen. Ja. Dan was ik, had ik een heel boos soort stemming over me heen. Alsof, het, alsof zelfs het songschrijven me ontnomen werd. Ja. <laughs> dus dan lag ik helemaal geroken. roken. Ja. liefst van die goloazes. En ja. dan... Uh, en dan maar wachten tot er iets kwam. En dan op een gegeven moment... Op een, aan het eind van een middag had ik opeens één zinnetje. Na, na een half pakje. Ja. Zo van... Only halfway home. Facing getting old. Zeg ik, dat is een lekker begin. Dat zal ze leren. Ja. <lacht> nou, dat was genoeg werk voor die dag. Ja. <lacht> en zo af en toe maakte ik er dan weer een zinnetje bij. En op een gegeven moment werd dat een liedje. Dat heb ik bij een vriend opgenomen in Bergen. Idemin, die uh, dat was. Uh, Iede, ik kreeg Idemin. Ja ja. Ja, ja, ja, Idemin. Idemin, ja, ja die hebben mij de elektriciteit aangelegd. Oké, okay, <laughs> ja, hij is van alle markten thuis. Hij gaat in Spanje wonen nu. Oké. Okay. Hij is okay. de behoor van Neeltje. Ja, ja Neltje precies. Je ja, je goed. Ja. Dus, en ja. die had, had ook heel veel affiniteit met muziek. En die had ook een, een zelfgebouwde Lesliebox. In ja, hu, hu, zijn huwelijkscadeau aan ons was een uh, enorme geluidsbox. Oh, Oké, okay, te gek. Okay, ja, dat is helemaal... Nou, en die had dus een revox recorder. Daar kon je ja. geluidjes over elkaar op opnemen. Dat was heel bijzonder. Dus dan kon ik bijvoorbeeld een gitaartje spelen. Ja. En dan kon ik daarna nog een gitaartje spelen. En dan bijvoorbeeld nog een gitaartje. En dan nog een stem nou, dan had je vier dingetjes. Had je, was je al een soort orkestje. Ja, ja, ja. Alleen het nadeel was nou. dat met elk laagje dat je eraf heen ligt, kreeg je enorm veel ruis. Dus uh, want ja, het was natuurlijk nog. het was geen digitaal. Dus, nee, je nee, kan, nee. dus uiteindelijk had ik het liedje opgenomen: The Man, the Woman, and the Dog. Heel mooi. Maar ja, wel heel veel ruis. Maar de eerste die ik het liet horen, die zei mooi, het lijkt wel regen. En omdat het over mist gaat en, hey. en regenachtig, vond iedereen die ruis eigenlijk wel heel erg mooi. Dus op een gegeven moment uh, begonnen mensen het heel erg mooi te vinden. Dat demootje. En ik had er. Toen al, dan had ik er al helemaal geen trek meer in als iedereen het mooi begon oh, te vinden. Oh, zo was je ook. <laughs> ja, ja, Zodra iets echt succes dreigde te krijgen, dan ja. had ik het met zoiets gehad. Dus ja, ik ja. heb het jarenlang op mijn plank gelegd. Maar drie jaar later kregen we een platencontract bij. Uh, EMI echt en uh, we hadden de tijd uh, heel slecht gebruikt, heel veel joints gerookt en ontzettend veel ruzie met elkaar gemaakt over de juiste arrangementen. <lacht> dus de producer zei aan het eind van ja jongens, uh, er moet nu één nummer nog bij, we hebben er pas negen. Als jullie morgen niet om vier uur een tiende hebben, dan komen er alleen maar twee singles uit en meer niet, want Platermus gaat er geen dag bij doen. Nou, wij hadden zoiets van... Jezus, we wilden wel een album. Want met twee singles was je een loser gewoon. Ja, ja. Je moest een album hebben. Toen zei iemand... Uh, Jij ja, hebt toch nog die demo met die, met die regen? Die, die lag daar al twee, drie jaar. Als we die gewoon overzetten op een grote band... dan is het perfect. Gewoon als laatste track. Een soort uh, gekke rarity aan het eind van een plaat. Nou, iedereen vond het een meestelijk idee. Ik vond het een kut idee. <lacht> Dus uiteindelijk is dat nummer op, op die plaat gekomen. En wat bleek, dat kreeg ook nog samen met één liedje... wat Every Angel Comes From Nowhere heette. bentje bandje heette Tortilla. Dat kreeg dus het meeste succes. werd heel vaak gedraaid op de radio. En ik heb er nooit meer naar willen luisteren. Ik dacht altijd van, ja, dat is dat rebelse nummer... over die oudere mensen en, en, en, en met die ruis en zo. Dus eigenlijk de opname van Ieder is uitgekomen, ja, uitgebracht. Ja, ja, die is gewoon uitgebracht, God. letterlijk. En, uh, en uh, ja, jarenlang word ik daar al mee bestookt. En omdat we dus vorig jaar hadden we die live CD, dat die fans op Facebook ja? een idee hadden van wat zijn de mooiste liedjes van ze uh, dat. Ja, kwam dat natuurlijk weer op de vijfde plaats. En dacht ik, ach, daar heb je de kutliedje weer. Ga nu zo Ja, nou, ja, nu ga ik. <lacht> Maar ik heb er naar geluisterd en ik, ik moest echt op YouTube uh, kijken ja, ja. Nou, om het op te zoeken. Zo van hoe gaat het eigenlijk en wat is het eigenlijk precies? En toen bleek het er gewoon een hele empathische tekst te zijn. Ja. Daar is niks rebels aan. Nee, joh. Dat is gewoon een oudere ziel die op zijn ze, op ze zeventiende wat over een oudere mensen heeft geschreven. Dus ja. het, is, het is één groot misverstand. Oké. Okay. <lacht> te gek, Jan Pieter Tix. De man, the woman en the dog. A man and a woman and a dog Only halfway home Facing getting old There's no need for them to talk They will love us one day They had dreams and now they've time To understand Man and the woman and the dog Look around at last Cross the road and pass Slowly mingling with the fog So together somehow Almost out of sight now The man and the woman and the dog Rounding off the day Ja Ja weet je het is zo te gek uh, om, uh, lieve luisteraars, u moet gewoon naar het theater gaan... En, uh, waar uh, Jan-Piet dus die, die verhalen vertelt... waardoor zo'n liedje zo helemaal op zijn plek valt... en je dus leert luisteren naar wat een tekst zegt... en dat je ook leert van waar het vandaan komt. Dat is echt... Uh, dat is een hele extra. En ik, zit even, ik zat hier op mijn laptopje even hm. te kijken... Uh, wanneer jij, want je, je bent een beetje aan het einde van je tournee. Ja. Nou, die gaat hm. natuurlijk eeuwig door... Nou, Want, volgend volgend uh, jaar zijn er, staat nog niet op de website. Want je zat, uh, uh, uh, zaterdag was je in Leiden. Ja. Meestal doe je dan smiddags eerst in de boekhandel. Ja. Je was bij Van Stokkem en dan s'avonds in de, in de Q-bus. Ja, was leuk. Oké, okay, aanstaande donderdag uh, ben jij in, uh, eerst smiddags uh, in boekhandel I Iwema in Assen. Ja. En dan s'avonds in, uh, neem ik aan, oh ja, Café de Amer. Ja. Dat is een mooie gelegenheid. Dus als je ja. in Drenthe bent, uh, zoek hem op, echt waar. Helemaal goed. Ja, en daarna komt. Ja, dan, uh... In januari gaat het, dat staat nog niet op de site, nee. maar er zijn er nog weer heel veel uh, plekken. En dus uh, leuk, uh, de Rode Bioscoop op 23 februari. Maar we spelen ook in Amstelveen en we spelen in Herengewaard en weet niet allemaal. Dus komt spoedig op de website. Dus, ja. Uh, het zijn heel veel repriseverzoeken. Dus. Uh, we ja. gaan nog wel even door het volgende voorjaar. En het is heel erg leuk, want als je in het theater zit, uh, uh, het is, je, je praat met hem. Hij, hij vertelt, maar je mag ook dingen vragen. En, uh... Ja, het is heel levendig. Juist omdat ik nou geen beentje bij hem heb, heb ik ook de vrijheid om. Uh, nou, om eventueel van het plan af te wijken of van de setlijst... of uh, opeens iets te doen wat, uh, wat gevraagd wordt. Of, uh, maar ook ontstaan af en toe uh, grappige uh, ja, invallen van het publiek... waar ik dan op inga. Dus dat is al een paar keer heel hilarisch geweest. Ja, want je staat ook gewoon in, in, in popzalen. Ja. Hoe, hoe krijg je die, die boel stil? Nou, zoals uh, bij de moeilijkste zalen. Dat, dat was bijvoorbeeld in, de, in Paradiso. Dat is een zo'n moeilijke zaal. Waar mensen altijd babbelen. Of de gigant in Apeldoorn. Da ja? daar, dan spreek ik het publiek aan het begin wel even toe. Wat zeg en dan je dan? Dan zeg ik van... Uh, beste mensen, dat, uh, mijn nieuwe cd heet Storyteller. En, er worden en het boek. Uh, ik heb een boek uit. En er worden ook verhalen in verteld. De mensen komen hier voor 70% omdat ze die verhalen ook willen horen en niet alleen de liedjes dus als jullie er doorheen willen praten meld het dan even, dan zorg ik dat je je geld nu terugkrijgt en dan ga je even ergens anders heen waar je wel door de muziek heen mag uh, lullen en, uh, en anders, want anders krijgen we zo'n misverstand en het zou jammer zijn en uh, ja, dat werkt fantastisch, want ook in Paradiso, nou, ze begrepen er niks van, maar het was gewoon uh, mij stil. Ja. En ook uh, in de gigantlaars, dat, en ook bijvoorbeeld de taverne in Bergen, daar kom ik dan vandaan, maar dat is ook een, een, een duiventil, dus een praathuis. En ja, ja daar was het ook uh, voor hun doen uh, heel erg beschaafd, dus uh, right. ja, is mooi. Nog even die titel, Morgen wordt het beter. Ja, Morgen wordt het beter, ja. Ja, ik sta voor een wrakhuisje. Dus er zit wel enige ironie, ironie in. Maar ja. laten we het hopen, schat. Ja? ja? ja, ja. Nee, ik ben niet... Be nee. nee, dat is nou, dan die oudjes. Ja, Van ja, straks staan we ja, gezellig ja, ouds. Precies, morgen, ja, precies. Rot op. Rot op, precies. Nou, dat is een mooie afsluiting. Zeg. Ja, dat is een mooie ja. afsluiting. Ja, want het is nog maar één minuutje, dus ik kan ja. geen nummer meer Nee, doen. precies. Ik kan nog even de tune spelen voor jou. Oh ja, ja. Zij leidt je door het duister heen. Tot een nieuwe dag. Waarom ja. niet? Je was die eerste zin vergeten. Ja, precies. Ja. We hebben gelukkig al opgenomen. Hey, Jan-Piet, ontzettend fijn ja, dat je ja, was. Dank je wel. En uh, uh, succes. En ik, ga, ja. ik kom naar de Roy Bioscoop. Ja, super. Dat is erg leuk. Dat is weer een beetje...